Apropos. Apropos Het nieuwjaar is weer van start gegaan en wij van Apropos zijn helemaal klaar om in 2008 opnieuw het cultuurnieuws heet van de naal te brengen. En we vliegen er onmiddellijk goed in, want we hebben een gesprek met Jo Matthijs en dat is de voorzitter van de Dijlenzone, want daar gaat morgen een nieuwe productie in Productie. En Firir Leijze, die vertelt ons meer over Meeting Points in Brussel. En dat is een Arabisch hedendaags festival dat ook vanavond van start gaat. En Eline komt ons meer vertellen over een expo in het julebark over design. En Katharina neemt een heel deel recensies mee. Welkom bij Apropos.